7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan onderzoek te doen... naar de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. De Eerste Kamer had om zo'n onderzoek gevraagd. Staatssecretaris Weker schrijft aan de Senaat... dat er over de kwestie al heel veel rapporten zijn. Volgens hem draagt een nieuwe studie niet bij aan kennis over dit onderwerp. Vanaf 2015 gaan op de belangrijkste verbindingen tussen de steden... meer treinen rijden. En intercities rijden in het weekende s'nachts langer door. De NS heeft met minister Schulz van Hagen ook afgesproken dat op de drukste trajecten in de Randstad en tussen Arnhem en Nijmegen elke tien minuten een trein rijdt. Door de afspraak is ook de hoge snelheidslijn van de ondergang gered. Op het traject gaan ook gewone Intercities rijden.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 Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen mistig. Het verkeer kan last hebben van die mist. Morgen bindt grijs en mistig, maar in de loop van de dag... wint de zon steeds meer terrein. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 9 graden... maar in hardnekkige mist blijft de temperatuur flink achter. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het midden van het land en in de provincies langs de oostgrens... komt plaatselijke dichte mist voor... Bij elkaar staat er nog zo'n 30 kilometer file. Van wat langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eenbrugge 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwouder-Rijndijk 6 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 3. En na een aanrijding op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de Affedendolder ook 3 kilometer. De A44 Amsterdam richting Den Haag, bij Wassenaar nog 3 kilometer. A50 Arnhem richting Os bij knopend Ewek 3. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch... voor het knopend paalgraven 4 kilometer. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen, anders...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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En we komen vanavond vanuit Den Haag. We zitten hier in de Schouwburg in Den Haag. In Den Haag is op dit moment het internationale literatuurfestival Crossing Border. Dat is vanavond, dat is morgen. Het was gisteren thuis ook al. Veel bands, veel schrijvers, overal vandaan. En vorig jaar zaten we hier ook. Toen hadden we Joris Luijendijk te gast. Vanavond Renate Dorgestijn. Zij is ook op het festival later deze avond. En onlangs verscheen van haar De Stiefmoeder. En dat is onbetwist een van de beste boeken die dit jaar in Nederland verscheen. We gaan over dat boek praten. We gaan praten over families en hoe ze te overleven. Zo vat ik het maar even. Zo vat ik je over eigenlijk maar even Ja, samen. maar dat is heel adequaat, denk ik, ja. Welkom trouwens. Dank je. Um, nou, laten we eens even heel lang geleden beginnen. Ik ga geen interview van A tot en met Z met je doen, hoor. De, de, de volgorde uh, zal, zal wisselen. Maar ik wil wel even heel lang geleden beginnen. Want je bent ooit op je achttiende begonnen als verslaggeefster bij Panorama. Ja. Herinner je je die tijd nog goed? En wat je moest doen? Ja, ik herinner me die tijd nog heel goed. Want uh, ja, op je achttiende gaat voor het eerst de wereld voor je open. Hè? Dat is zo'n uh, zo formatieve periode in je leven. Um, het was geweldig. Ik was het eerste meisje in de geschiedenis van Panorama... die daar in dienst werd genomen. Dat was het panorama van hoofdredacteur Gerard, Gerard Vermeulen? Gerard Vermeulen, ja. Dat was een hele goede hoofdredacteur. Ja, en het blad was toen... Ja, we vergeleken het zelf met Paris Match of uh, Deer Stern. Het, uh, het was niet uh, het blad dat het nu is. Maar om je een beeld te geven van de tijd waarin zich dit afspeelde... dit was in 1972... Gerard Vermeulen zei tegen mij... die had dus nog nooit een vrouw op de redactie gehad... die zei tegen mij... maar kind, hoe moet dat nou met de maand stonden? Mm -hmm. <laughs> dus ik heb daar vier, vijf jaar gewerkt... en al die tijd nooit gemenstrueerd... want ik dacht, oh god, als iemand dat merkt... dan word ik ontslagen. <laughs> maar het was, ik, ja, het was een toptijd... want ik, ik was dus het enige meisje... maar ik was ook verreweg de jongste. En dat bracht eigenlijk met zich mee... dat iedereen me zoveel gunde... He, van, ach, laten we, laten we haar ook maar eens naar New York sturen. Laten we haar ook maar eens dit laten doen en dat laten doen. En ja, dat betekende in de praktijk dat ik vier, vijf jaar eigenlijk alleen maar heb gereisd. En ontzettend veel van de wereld heb gezien. En heb samen gewerkt met ja, topfotografen zoals Peter Martens... met wie ik altijd uh, maandenlang per jaar op reis was. Kun je een reportage even herroepen voor ons? Iets wat je bijvoorbeeld mocht, mocht, mocht doen? Een onderwerp? Ja, met Peter deed ik heel veel van die zeg maar, sociale onderwerpen. Daklozen, eh, honger. Eh. Maar we deden natuurlijk ook gewoon interviews. Eh. En ook wel panorama-achtige onderwerpen. Ineens schiet me weer door het hoofd... de First International Hookers Convention. Een, een hoerencongres. En die was en dat in Las Vegas? Was, dat was in Washington. Dat was er net een of ander een sekschandaal met een of andere senator geweest. Ik zie opeens weer de krantenkoppen uit de tijd voor vormen... no more hanky-panky in the White House. En um, wij ontmoeten daar op, op de Hoekers Convention... Een, een, een hoer die haar visitekaartje uitdeelde. En daarop stond zij afgebeeld... terwijl zij haar uh, geslachtsdelen insmeerde... met pindakaas van het merk Skippy. En haar naam was Miss Honeysuckle Divine... Nou, dan. <laughs> dus je begrijpt al hoe leuk die tijd was. Met Peter Martens, zeg Met je. En, en, Martens. Die heb ik wel eens ontmoet. Dat, die, hij, hij is dood, helaas. Ja, Rotterdamse, ja. Rotterdamse fotograaf. Maar om even indruk te, te wekken van hoe goed hij was. Hij is een van de weinige Nederlandse fotografen. Ed van der Elske was er ook een. Maar hij ook, die door Mectum, dat fotogenootschap is, is, is benaderd om lid te worden. Ja, Klopt, hè? Hij is, uh, hij is ook een tijdje bij aan zijn verbonden geweest... Ik weet niet of hij ooit uh, voorbij het stadium is gekomen van aspirant. Want ze hadden een heel ingewikkeld systeem. Uh, maar hij kreeg, het, was, het was voor hem een deceptie. Hij kreeg bij Magnum niet het soort opdrachten. die hij voor ze had willen doen. Maar dan, ja, dan moest hij flatgebouwen fotograferen of zo. Dus het is niet gelukkig uitgepakt, deze match. Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Ik liep ook altijd voor hem te lobbyen. Ik zat dan in Parijs ik met een portfolio van Peters werk. Want dat hadden we toen natuurlijk niet digitaal. Hè? Dat waren gewoon prints. Ja. Ging ik onder mijn arm naar de, naar de vestiging van Magnum in Parijs... om uh, ja, dat werk uh, bij hun onder de aandacht te brengen. Is die tijd is die belangrijk geweest voor je latere uh, schrijfcarrière, denk je? Ik heb vaak het gevoel dat ik er nog steeds uit put, weet je dat... Al was het maar omdat ik natuurlijk ja, in die jaren onafgebroken mensen heb zitten interviewen. Wat ik trouwens helemaal niet goed kon. Maar niettemin, je bent altijd bezig je te verplaatsen in anderen. En hun, hun motieven te begrijpen. En dat is, iets, ja, dat is een soort bagage die je als schrijver van fictie heel erg goed van pas komt. En waarom, waarom ging dat niet? Was je te verlegen? Ik durfde heel veel dingen niet te vragen. Ik stond de mensen op de stoep. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een serie moest maken... over vrouwen van ministers. En ik weet nog dat ik bij de eerste, ik weet niet meer wie het was... maar ik stond op de stoep, ik moest aanbellen... en ik begon werkelijk bijna misselijk te worden van de zenuwen. Want ik dacht, ik ga deze vrouw alleen maar interviewen... omdat ze een aanhangsel is van iemand anders. En wat, wat, wat voor zinnigs moet ik haar nou vragen over haar eigen leven? weet je wel? Ik voelde me zo gegeneerd... Uh -huh. Maar kwam het verhaal dan nog wel goed? Ja, dat lukte altijd wel, want ik, ik kon wel goed schrijven... en daarmee ving ik een hele hoop op, zou ik maar zeggen. Maar dat is wel <tomt> grappig wat je zegt, die, <tomt> dat je die, die, die schroom had. Want kijk, ik kan me dus uh, jouw boeken lezend... Hè, en ik vat het net samen als families en hoe ze te overleven. Je boeken lezend kan ik me niet voorstellen... dat jij als schrijvend een soort schroom kent. Of heb ik het fout? Nee, ik geloof niet dat ik schrijvend schroom heb... Ik heb me daar nog nooit op betrapt. Maar een gesprek voeren met iemand. is natuurlijk wat anders dan in je ja. eentje. Achter je, tafel. Achter je eigen bureautje thuis zitten. In een oude slobbertrui. En denken: Nou, voordat het boek af is, ben ik waarschijnlijk al lang dood. Dus ja, wat maakt het uit wat ik hier opschrijf? Nou, ik hou in gedachten wat je nu zegt over die schroom. Want dat, dat zullen we straks zien of dat dan inderdaad zo is. Maar kun je het moment herroepen waarop je zeg maar. Uh, dacht: Oké, okay, dit kan ik goed schrijven voor bladen, non-fictie produceren. Maar nu heb ik echt de fantasie nodig, of nu heb ik echt fictie nodig... om dat wat ik te vertellen heb. Ja, het zat eigenlijk andersom. Toen ik eh, zes jaar oud op de School in Amstelveen... bij de nonnen het eh, alfabet leerde bemeesteren... Toen, toen dacht ik al, dat wil ik later ook, ik wil schrijfster worden. En ik besefte wel dat ik... Eh, ja, daarnaast ook nog een beroep zou moeten hebben waarmee ik uh, gewoon de kost zou kunnen verdienen. En daarom ben ik na de middelbare school in de journalistiek terechtgekomen. Ik dacht dat gaat mij allerlei dingen brengen die nuttig en handig zijn voor later als ik, als ik romans kan gaan schrijven. En ik heb wel op een gegeven moment in de journalistiek uh, moeten constateren dat ik in alle opzichten hier niet voor geknipt was. Omdat ik zo van verhalen hou, dat was eigenlijk in de journalistiek mijn grootste handicap. Ieder... waarom? Nou, bij ieder interview zat ik te denken... over hip, waarom zegt hij nou dit en niet dat? Want dan had ik een veel mooier verhaal gemaakt, ja. weet je? Oh, ja. Waarom is het nou zus gegaan en niet zo? Want was het verhaal mooier geweest? Ja. En dat, ja, dat, dat... Het feit dat je toch al elke dag te maken hebt met de werkelijkheid... dat vond ik op zichzelf meer dan genoeg... En, daar dan in je werk ook nog de hele tijd je aan moeten houden... dat vond ik eigenlijk een beetje te veel van het goede. En met het schrijven van fictie kun je daar natuurlijk aan ontsnappen... op een bepaalde manier. Je Wat... kunt dingen naar je hand zetten. Ja. Wat is voor jou belangrijk geweest, denk je, als, mo als moment om fictie te gaan maken? Het is altijd wel ergens in... Ik bedoel, jij hebt nu zoveel geschreven dat je dat moment kunt aanwijzen. Ja, maar ik heb een stuk of acht uh, volstrekt mislukte boeken geschreven... voordat ik debuteerde. Dat moet je ook nog even weten... Um, Bij deze. <laughs> het, het was dus altijd mijn oogmerk. En vanaf mijn achttiende of zo ben ik ook serieus... Ja, serieus. Nou ja, ik ben daar serieus aan gaan werken. Ik schreef dan complete romans en stuurde die naar allerlei uitgevers. En kreeg ze allemaal weer terug als dit past niet in ons fonds. Ik, maar ik ben dus heel lang bezig geweest... Mijn, uh, ja, mijn eigen stem als auteur te ontwikkelen. En het was niet iets dat mij op een dag zei... nu moet je dit gaan doen. Nee, dit is iets wat ik altijd heb gewild... De waar uh -huh. ik altijd naartoe heb gewerkt. Maar er komt een moment waarop je je eigen stem herkent. Ja, en dat heb ik te danken aan Kurt Vonnegut. De Amerikaanse auteur Kurt Vonnegut. Laat die nou als motto ook voor je... Hè? Laat het nou toch waar zijn ook, ja. In je boek. Maar leg even uit, Kurt Vonnegut. Hij, je, je hebt een citaat van hem voor je gezet. A lover is a liar. Een, een, uh, een minnaar is een leugenaar. To himself he lies. Hij ligt tegen zichzelf. The truthful are loveless. Like oysters, their eyes, the truthful are loveless. Dat betekent, de waarachtigen zijn zonder liefde. Zijn zonder liefde, ja. De waarachtigen zijn zonder liefde. Wat betekent dat? Nou, hij bedoelt, het is in mijn ogen andersom... Euh, dat de liefde heel vaak onwaarachtig moet zijn om liefde te kunnen blijven. Kijk, als we echt op elkaar zouden letten... en zouden zien wat er allemaal niet deugde aan de ander... Liefde moet een zekere vorm van verstandsbijstring teweeg brengen, anders dan werkt het niet. Uh -huh. Ik denk dat hij daarop doelt en dat we onszelf en elkaar altijd uh, tot op zekere hoogte een rad voor ogen draaien. En dat, dat hoort bij de regels van het spel. Daar is niks uh, mis mee. Nee. maar even van goed, leg even uit. Want ja, die, oh, ja. die, die, die, die lees je, Amerikaanse journalist, schrijver, uh, ja, schrijver, Slaughterhouse Five. Slaughterhouse Five met name, is het boek dat uh, mij, uh, ja, waar ik alles, alles aan te danken heb. Ik las het toen ik een jaar 25 was. En uh, Slottenhuis 5 gaat over het bombardement op Dresden in de Tweede Wereldoorlog. Vond ik het heeft het zelf meegemaakt als, uh, als piloot. En hij behoort tot uh, vijf uh, Amerikanen die dat hebben overleefd... en die uh, krijgsgevangen zijn gemaakt. En vervolgens heeft hij uh, 25, 30 jaar gezocht naar een manier... om dit verhaal, deze contemporaine tragedie, uh, om te vormen tot een roman... En dat is uiteindelijk een soort idioot science-fiction verhaal geworden. Ik zal het niet helemaal navertellen, want het is een eindeloos verhaal. Um, maar het is, het is vreselijk grappig. Het is, heel, het is heel absurdistisch. Het is hilarisch, het is slapstickachtig. Tegelijkertijd blijft het heel erg ontroerend. En ja, door die rare mix van dat lichtvoetige schrijven over een onderwerp... dat eigenlijk te zwaar is om beet te pakken plus het feit dat hij genres vermengde... dat hij dat science-fiction-element in serieuze literatuur bracht... Ja, die, die, die elementen die maakten dat ik opeens dacht... ja, maar dit bedoel ik ook eigenlijk zelf. Niet dat ik ooit in de schaduw van zijn kleine teen zal kunnen staan... maar ik besefte opeens dat ik iets zat te proberen te doen wat ik helemaal niet kon. En dat ik eigenlijk liever een beetje op mijn eigen manier wilde keten. Uh -huh. En um, het lezen van Vonneke het gaf mij daar toestemming voor. Dat wilde ook zeggen dat je, dat, je, dat je hele zware onderwerpen, tragische onderwerpen. Nog altijd weer nou niet met een knipoog. Maar... Nee, dat is, een, dat is de verkeerde omschrijving. Ja. Maar ja, zelfs de grootste tragedies van het leven hebben kanten die, die grappig zijn gewoon. En uh, door daar wat op te focussen. Geef maak een je juist, maak je juist het maar geef, maar, vrante... geef, geef maar een voorbeeld. Geef maar een voorbeeld dan moet ik over mijn eigen werk iets zeggen en dat nee, kan over, ik niet. Nee, nee, nee, over je eigen leven voor mijn part. Dus, dus, dus, de... Oh ja, nou ja, dat is een heel voor de hand liggend voorbeeld. Maar mijn, mijn oude moeder, die vier jaar dement is geweest tot aan haar dood... Uh, daar heb ik een boek over geschreven, dat heet... Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder rood kapje voor. En ik werd letterlijk op straat aangehouden door mensen... die zelf met dezelfde omstandigheden zaten. En die zeiden, door uw boek heb ik voor het eerst kunnen lachen... over de omstandigheden van mijn moeder omdat ik bij alles wat er daar gebeurde, bij iemand die zo... Het was natuurlijk vreselijk voor haar. Ze was in paniek, ze was agressief. Ze begreep nergens meer iets van. Hoe oh, was je even, even voor, de, voor, de, voor de mensen die dat boek niet kennen... Je moeder was aan het dementeren. Dat begon op welke leeftijd? Dat begon niet zomaar. Dat, dat was het gevolg van een vasculaire, van een, van een vasculaire aandoening. Dat is een herseninfarct. Ja. Dus dan ga je niet langzaam, zoals bij Alzheimer, duister in. Maar je bent van het ene split op de andere ben je dement. Dus je had een moeder met wie je eerst gewoon kon praten. Ja. Die wist, En Renate nou, is mijn dochter, die schrijft boeken. En een dag later kwam je, en toen? En toen was er niks meer van haar over. De buren belden mij op om te vragen of ik kwam kijken... want mijn moeder deed zo raar. En toen was het duidelijk dat ze totaal van de kaart was. En in die tijd, het is inmiddels acht jaar geleden... zeiden ze nog van, uh, ja, als het eenmaal zover is... dan uh, kun je net zo goed... Uh, rustig aandoen. Tegenwoordig zeggen ze onmiddellijk naar het ziekenhuis... en kijken of ze nog wat kunnen doen aan die toevoer van bloed in het hoofd. Maar wij konden toen pas een dag later in het ziekenhuis terecht. En uh, ja het was dat hele brein was onherstelbaar beschadigd. Maar vervolgens ja dan ga je toch samen daar doorheen zitten te modderen. Mijn zusje was op een gegeven moment jarig. En ik had, want je zoekt dan de hele tijd kleine klusjes... die je met je demente moeder kunt doen. Maar wacht even... Ze bleef thuis? Nee, dat kon niet. ze nee, nee, nee, is 24 uur bewaking nodig. Nee, ja. we, hebben, we hebben een plek voor haar moeten vinden om, te, om, te, om, om veilig te wonen. In een verpleeghuis? In een verpleeghuis, ja. ja. Goed, maar ga door. Maar dit, dit is een voorbeeld van de dingen waar, die, waar je dan eigenlijk zo om moet lachen. En tegelijkertijd is het dus hartverscheurend. Maar mijn zusje zou jarig worden... en ik had voor mijn moeder een hele grote doos met prentbriefkaarten meegenomen. Ik zei, "Maar dan gaan we samen een kaart uitkiezen voor Hilde, voor de verjaardag. Nou, dat deed mijn moeder dan allemaal braaf. En die koos toen um, een kaart waar een klavertje 4 op stond... Heel vaak deed ze ook dingen waarvan ik dacht... God, wat, wat, wat super schrander eigenlijk. Dus ik zei, uh, wat, wat zullen we erop schrijven? Want je weet toch, hè, klavertjes vier... dat betekent uh, veel, veel succes en zo. En toen riep mijn moeder met een soort stentorstem... Succes met de voortplanting. Weet je, mijn zus was 60, maar niet te min. En ja, ook zo'n zo zo brein dat, dat aan het vechten is tegen die afasie. Je ziet het als het ware. Van ijsschots naar ijsschots springen... om toch nog coherent iets uit te brengen. Ja, Dat levert dus momenten op die ik nooit zal vergeten. Mijn moeder rookte sigaretten van het merk Belinda. En op die pakjes stond zo'n zo meisje afgebeeld, weet je wel? En uh, na in infarct was ze helemaal raadloos... en riep ze alleen maar om een juffrouw en juffrouw. En ik dacht, ze wil een verpleegster of zo. Maar uiteindelijk besefte ik... ze wilde ja. een sigaretje. Zeg, wilde op de... dat pakje ja. stond een juffrouw. En, en toen je dat, dat boek... Dat, dat, dat heb je gemaakt. Maar ben je dan ook gelijk begonnen met aantekeningen maken? Dat heb ik toen wel gedaan. Ik dacht, um, toen dit mij overkwam... of ik moet zeggen, toen mijn moeder overkwam... maar als kind krijg je er ook flink wat van mee... Um, toen kwam net de verfilming uit van het dagboek van Bridget Jones. En ik zat daar een recensie van in de krant te lezen. Het was een paar dagen nadat dit met mijn moeder was gebeurd... en ik had erg genoten van die dagboeken van Bridget Jones. Dus ik begon ook wel gemoed die recensie te lezen... maar gaandeweg werd ik kwaaier en kwaaier. En ik dacht op een gegeven moment... wat heeft die stomme Bridget Jones nou eigenlijk aan haar hoofd? He, die moet alleen maar die Mark Darcy versieren... en niet te veel drinken en niet te veel roken... Ik dacht, Bridget, Bridget, wacht jij maar eens af totdat je vijftig bent. Dan wordt het leven eens een keertje interessant. Want dan worden je ouders hulpbehoevend, Je kinderen worden juist zelfstandig. Je komt in de overgang en daarmee oog in oog te staan. Uh, met je eigen sterfelijkheid en je verval. Je, je huwelijk is meestal toe aan een onderhoudbeurt. Nou, noem maar op. Ik dacht, dan wordt het leven pas de moeite waard. En op hetzelfde moment besefte ik dat er geen romans in Nederland bestonden. Met een vrouw van vijftig als hoofdpersoon en haar leven als thema. En toen dacht ik, hier, hier wil ik een boek over schrijven. En op die en reden ben ik toen aantekeningen gaan ja. maken. En waarom over... is dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Waarom is dat niet wa interessant? Is dat zo? Denk het. Denk ja. het. Ik denk het. Dat is toch heel wonderlijk eigenlijk? Want ja. De, je, je hebt een aantal essays gemaakt over, over schrijven. Hè? En, en als ik het me goed herinner, die hebben ook in het NRC Handelsblad gestaan. Ja. En, en, en, en, en een van die essays begint erover. Dat is echt een open deur. Dat als je hem zegt: mensen thuis die denken: ja, hallo, dat begrijp ik ook wel. Begin met de mededeling. Uh, als je een uh, verhaal schrijft, dan neem je jezelf als persoonlijkheid ook mee. Ja, ja. Dat is een geweldige open deur, maar tegelijkertijd. Nou ja, dat was ook denk ik een van de redenen. Is dat, gebeurt dat heel vaak niet? Nou, en zo heb ik dus ook zo tegen mezelf zitten te strijden... totdat ik Vonneke het ontdekte en hij me een voorbeeld gaf... van hoe ik mijn eigen persoonlijkheid kon inzetten in mijn werk. He, ik ben iemand die graag een grap maakt. Nou, waarom zou ik dat dan in mijn werk niet doen? Uh -huh. Maar, niet alleen een grap... het is ook putten natuurlijk uit je eigen leven... want dat staat ook in, in, ja. in, in, in, in dat essay. In dat, en, en daar maak je vervolgens fictie van natuurlijk, maar... Is het wat dat betreft, uh, zijn er dan grenzen voor jou of niet? Moet je met jou in je omgeving ook oppassen? Uh... Nou, ik denk het niet. Want ik neem wel heel vaak een um, situatie uit mijn eigen leven als uitgangspunt. Maar ik ben met uitzondering van zo'n boek... als dat waarin de toestand van mijn moeder een rol speelt... ben ik eigenlijk toch een hele erge, hele erge fictieve fictieschrijver. Ja. Ja. Maar dat neem je. Heb je ook met je zus uh, uh, gedaan? Ja. Maar ja, daar heb ik ook niet echt een roman over geschreven. Nee, dat was dan weer even voor de duidelijkheid. Je zus heeft zelfmoord gepleegd. Hoe ja. oud was ze toen? Ze was 21. Of net nog geen 21. En jij was toen? 28. Daar heb je, geen, maar daar heb je wel een boek over gemaakt. Ja, maar het is, ik, ik, ik geloof dat ik op mijn halve leven al hoop... dat ik er ook nog eens een keer een roman over kan ja. schrijven. Maar om de een of andere reden... Uh, heb ik die vorm nog steeds niet gevonden? Maar ik heb er wel een boek over geschreven. Maar het is een, uh, een non-fictieboek, al lopen er een paar fictieve draden doorheen. Het, het, het boek gaat expliciet over mij worstelend met het schuldgevoel van de nabestaande. Wat is dat voor worsteling? Uh, het eeuwige gevoel van: had ik nou niet iets kunnen doen of juist moeten nalaten om haar voor het leven te behouden? En? Wat denk je? Nou, ik denk dat het vrij megalomaan is om jezelf die rol toe te bedelen. Ja. Maar de meeste nabestaanden van uh, zelfmoordenaars hebben daar toch wel last van, ja. Wat voor dag was het? Herinner je je de dag nog? Ja, natuurlijk. Ik herinner, me, nou, ik herinner me niet de dag zelf. Um, maar ik herinner me wel dat het ochtends heel vroeg om, om half zes of zo de telefoon ging en mijn vader mij belde. En tegen mij zei uh, dat mijn zusje van een flatgebouw was gesprongen. En ik weet ook nog dat ik de telefoon neerlegde... en dat ik dacht, ah, ah, ik ga terug naar bed, ik ga slapen. Dat was wat je dacht? Ja, en dat ik de dekens over mijn hoofd trok... en dat ik in slaap ben gevallen. En dat ik een paar uur later wakker werd. En toen pas kon mijn geest het blijkbaar aan... om de boodschap ja, verder door te laten dringen. Maar mijn eerste reactie was... Alleen maar verzet. Dit, dit, zal, dit zal niet waar wezen. Wat voor gezin zijn jullie opgegroeid? Een, denk ik, heel doorsnee jaren 50 gezin. In Amsterdam. Mijn vader was advocaat. En mijn moeder was voor haar huwelijk onderwijzeres, Maar in die tijd werd je ontslagen als je trouwde. Dus mijn moeder werd huisvrouw. En vier kinderen. En ja, god bij de nonnen op school, maar verder een heel vrijzinnig katholiek milieu. Niks bijzonders. Een gelukkig gezin? En dat, nee. Iemand, zei, iemand die, die kent, nee. die vertelde dat ooit. Die zei, maar "ja, kom bij een heel gelukkig gezin. En toen vroeg iemand een jaar naar nou, dan is. En toen bleek het aan het eind van het liedje helemaal niet meer zo te zijn. Maar... Nee, dat, ik zou het niet, nee, ik zou het geen, geen echt gelukkig gezin willen noemen. Maar ik denk dat heel veel gezinnen uit die tijd niet zo... Die, die generatie ouders, die was er ook niet zo op uit om met hun kinderen te doen wat uh, ouders tegenwoordig willen. Hè, ouderschap, goed ouderschap bestond eruit dat je kinderen een volle maag hadden... en er netjes uitzagen en hun haren goed gekamd waren. En uh, als je aan die voorwaarden voldeed, dan was je een uitstekende ouder. Ja, en niet meer dan dat. En het was niet zo vreselijk meer dan dat, nee. En mijn moeder was erg uh, obstinaat over het feit... dat ze thuis had opgesloten in een nieuwbouwwoninkje... En ja, mijn vader die, die was erg, erg van het veel te harde werken... en een beetje dat huis ontvluchten. Het was niet dramatisch, hoor. Maar het was niet... Uh, Kun jij... Lachen. Kijk, aangezien je werk eigenlijk voortdurend, gaat eigenlijk voortdurend over families... Ja, eigenlijk alleen maar. Alleen maar, ja. Laten we er niet moeilijk over doen ook. Uh, is dat, waarom is dat zo onherroepelijk? Hoe bedoel je onherroepelijk? Nou ja, elke keer weer kom je weer bij die familie. Ja, oh, familie. Oh in die zin. Ja. Nou ja, onherroepelijk, het is ook, het is ook zo heerlijk. Um, in, in gezinnen en in families zit zoveel conflict ingebakken. En je weet, je hebt eigenlijk altijd, uh, voor het welslagen van een roman heb je altijd conflict nodig. Je hebt botsende krachten en machten nodig en tegenstellingen tussen, tussen mensen. Nou, in gezinnen heb je mannen en vrouwen en grote en kleine, daar begint het dan mee. En dat, dat zorgt voor een natuurlijke motoriek van muiterij op de bounty. Er ja, moet iets gaan gebeuren. Iemand zal zich tegen zijn rol in het geheel, tegen zijn toebedeelde rol in het geheel gaan kanten. En eh, daar komt nog bij, ik, ben, eh, ik, ben, ik heb zelf geen, geen kinderen. En dat betekent dat ik ook met de blik van de antropoloog naar gezinnen kijk. Weet je wel? Waar misschien eh, een ouder op een gegeven moment zich niet meer kan toestaan om verder te kijken... Dan wat u zien wil, kijk ik gewoon door. En denk ik, jongen, wat gebeurt hier nou toch weer voor fascinerend of interessant? Geef daar eens een voorbeeld van. Um, je, ja. zit, je zit aan tafel met een familie als antropoloog. Als antropoloog. En dan zie ik dingen gebeuren die binnen het gezin waarschijnlijk doodnormaal zijn, maar voor mij als buitenstaander niet. Ik zie bijvoorbeeld de hele tijd grensoverschrijdingen vanuit ouders naar kinderen toe. Ja, ouders ervaren zich als een soort blobbige, barba barbamama achtige eenwording met jonge kinderen. terwijl Die kinderen zelf die zijn al veel jonger, eigenlijk autonomer. En die willen niet meer in dat voorgestanste verwachtingspatroon mee en die willen aangesproken worden als individu. Dat, dat, dat is maar een heel klein dingetje. En dat is verder allemaal niks dramatisch, maar ik kan het zien omdat ik mijn handen vrij heb en niet denk van, uh, oh god, zou ik het zelf wel goed doen? Nee, ik denk, daar heb ik gewoon een eigenwijze mening over, omdat ik dat met mijn helikopterview beter over zie dan jullie zelf. Over helikopters gesproken, we gaan naar de verkeersinformatie. Files die staan nog op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Inbrugge staat 3 kilometer aan ongeluk. Op de A4 Amsterdam Den Haag nog 5 kilometer tussen Roelevaar en Sween en Zoeterwouden. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij Leusden nog 2 kilometer. En dat was de AWB. En dit is eh, Brands met Boeken op Radio 1. En we komen vanavond vanuit Den Haag. Vanuit de Schouwburg in Den Haag. Waar gisteravond, vanavond en morgenavond... het Crossing Border Festival is. Dat is een internationaal literatuurfestival. Met veel schrijvers uit het buitenland. Uit Nederland. Veel muzikanten ook. Veel bands. En ik eh, praat vanavond in dit programma op Radio 1... tussen 7 en 8 uur. Met Renate Dorrestein. Die later op de avond op dit festival optreedt. En van haar verscheen... Dit jaar, onlangs. De stiefmoeder. Nou, weet je. Zou jij. Want we hadden het ook over die stukken over schrijven die je had gemaakt. Zou je het begin even willen voorlezen van het boek? Hoe lang is het al geleden dat ze in haar eentje in een hotel verbleef? Eenmaal getrouwd ben je geneigd aan elkaar te klitten. als de twee kersen aan één steeltje. die je vroeger als kind om je oren hing. Ook nogal lang geleden. Kun je me uitleggen waarom dit een goed begin is? Wat een leuke vraag is dat. Um, ja, jij hebt erover geschreven, heel ja, zo. Nou, Ik denk zelf altijd dat een van de mooiste eigenschappen van literatuur is dat je in de gedachten en in het hart van de personages kunt kijken. He, dat is iets dat de psychologie niet vermag, de sociologie niet vermag, de journalistiek niet vermag. Je komt in het bewustzijn van het personage. En door deze opening gebeurt dat onmiddellijk. Je zit meteen in haar kop. En je krijgt ook meteen al enige informatie over haar. Ja. Hoe lang is het al geleden dat ze in haar eentje in een hotel verbleef? Eenmaal getrouwd ben je geneigd aan elkaar te klitten... als het twee kersen aan één steeltje die je vroeger als kind om je oren hing. Ook nogal lang geleden. Allerlei gevoelens botsen hier. Ja. Onherroepelijk. Dat is de laatste keer dat ik het woord gebruik tegen elkaar. <laughs> Nog even, even over dat gezin waar je opgroeit in Amstelveen. Hè? Want je zegt, ik, ik kan met de blik van een antropoloog kijken naar wat er in een gezin gebeurt. En, want ik heb zelf geen uh, kinderen. Had je kinderen willen hebben eigenlijk? Nee, nee ik wist al heel jong dat dat, uh, dat dat niet mijn ding was, zeg maar. <laughs> ja, dat is van later hoor, die uitdrukking. <laughs> Zoals ik ook al heel jong wist dat een cruise naar de Bahama's niets voor mij was. Of een volkstuintje. Sommige dingen weet je gewoon. Dat wist je, dat wil ik niet. Ja. En wat was jouw positie in dat gezin? Ik was de tweede. Maar, verder, ik bedoel, behalve dat je de tweede was... was je het buitenbeentje? Oh nee, erin... ik was waarschijnlijk degene die uh, het, het allergemakkelijkst heeft gehad... omdat ik geen, uh, geen specifieke rol had. Mijn oudste zusje was de oudste. Mijn broertje was de enige jongen. Mijn jongste zusje was de jongste. Ja, en ik, ik was zo'n soort tussenkind... dat overal ook maar zo'n beetje goed tussendoor kon fietsen. Ik denk dat er op mij altijd het minste is gelet... En dat ik de meeste vrijheid en armslag heb gehad. En was je een makkelijk kind? Nee, ik vond het helemaal niet leuk om kind te zijn. Ik vond het ontzettend dat de groten over mijn leven alles bedisselden. Ik kan nog, ja, ik weet dat het bespottelijk klinkt, maar ik kan nog zochtens zo wakker worden en denken: heerlijk, ik ben volwassen. Echt? Ja. Ook dat je dat voor het eerst, uh, dat, dat gevoel had, wanneer ging je het huis uit? Toen ik 18 was. Toen je bij Panorama mijn, ging werken. Bij het examen had gedaan, ja. Weg. Je kunt je niet iets herinneren uit die kindertijd waarvan je dacht... dat was nou leuk, met z'n allen rond de kerstboom of zo. Ja, ik weet ook even zo, zo snel niet iets te bedenken. Nou, maar... zou jij dingen onmiddellijk weten uit je eigen jeugd van... Joeper de poepie, dat was het nou helemaal. Er waren natuurlijk heel veel gewoon gezellige momenten. Uit school komen en uh, uh, aan de tafel met zo'n Persisch kleed op, weet je wel. En een kopje thee. Uh, met z'n allen luisteren naar uh, een radiohoorspel. Aan die tijd was het... <laughs> Heel lang geleden. En hey, die stiefmoeder. Um, hoe, is dat, hoe is dat ontstaan? Het gaat, hè, dat is duidelijk, het gaat, het gaat over... Nou, laat ik even een klein stukje voorlezen. Al twaalf jaar vormt de succesvolle kunstenares Claire Paagman... die we net uh, zijn tegengekomen aan het begin van het boek... met haar man Axel en zijn dochter Josephine, een hechtgezin. Niet van echt te onderscheiden, staat er dan. Maar sinds Josephine haar stiefmoeder een geheim heeft toevertrouwd... is het gedaan met de harmonie. Nou, weer zitten we midden in de familie. Hoe begon dit verhaal? Dit is uh, ook uh, eigenlijk een voortvloeisel uit de situatie in mijn eigen leven. Ik ben uh, al meer dan twintig jaar samen met een man die uh, een dochter heeft. En uh, zij was acht toen ik in haar leven kwam, dus ze is inmiddels bijna dertig. En um, ik ben al vol, dus een stiefmoeder, al ben ik uh, van de stiefmoederlight-variëteit... Uh, want we hebben nooit samengewoond. Waarom niet? Klinkt oh. meteen als een dreigement. Alsof ik maar... Ja, nee, om eigenlijk de meest praktische reden die je kunt voorstellen... Uh, Maarten, mijn man, die wil en moet ook voor zijn werk uh, graag in Amsterdam wonen... en ik niet. Ik wil buiten in het groen zitten. Dus ja, en dan zeggen we altijd tegen elkaar... dan kunnen we wel samen in halfweg Waarom willen mensen wonen? in het groen zitten? Maar dan zijn we allebei ongelukkig. Waarom willen mensen het groen zitten? Ja, omdat dat zo fijn is, Wim. Ik zie iedere dag uh, een eekhoorn voorbij komen of een specht. En een uh, lopen reën door mijn tuin. Ja, daar ga ik toch niet in Amsterdam. Nee. Een beetje zitten kniezen in een steeg. <laughs> dat is vreselijk. Maar goed, dat, dat, dat niet samenwonen had louter die praktische kant. Maar uh, de dochter is door haar ouders opgevoed in co-ouderschap. Dus ze was net zoveel bij de vader als bij de moeder. En dat betekende dat ik ook uh, natuurlijk altijd heel veel van haar heb meegekregen, zoals je dat tegenwoordig zegt. De helft van de tijd was ze bij de vader. En uh, ja, alle vakanties en dingen. Gingen we met z'n drietjes altijd ondernemen. En het was een... Uh, ja, altijd een ontzettende prettige en harmonieuze verhouding. Uh, ik ben door haar met open armen verwelkomd, zo klein als ze was. Want haar moeder was net hertrouwd en dat vond ze zo zielig voor papa... Dus toen papa een partner kreeg, hè, in mijn persoon was ze alleen maar opgetogen. En heb je toen nooit gedacht van, god, ik had zelf ook wel kinderen gewild? Wel nee, zeg, nee. Nee, dat zou toch kunnen? Nee, oh nee. Nee. Nee, het was ontzettend leuk om het mee te maken. Maar het was ook ontzettend fijn om uh, elke keer te denken... zo, en straks ga ik weer naar mijn eigen huis. <laughs> dus, nee hoor. Maar goed, ik had dus een hele, een hele makkelijke start. En uh, ook mijn andere omstandigheden waren beslist niet uh, stiefmoederachtig... doordat we niet samenwonen. Maar een paar jaar geleden gebeurde er het volgende. Haar moeder was inmiddels weer aan het scheiden. En uh, Noor, heet ze, komt op mij af en zegt helemaal opgetogen... Vind je het niet geweldig, Renate? Nou kunnen papa en mama misschien weer bij elkaar komen. Wacht even, hoe oud was Noor toen? Ja, dik in de twintig. Dus ik dacht, oeps. En vervolgens dacht ik daar pijlsnel achteraan... ja, nou zie je dus hoe hevig dat verlangen is van kinderen van gescheiden ouders... om hun ouders toch weer herenigd te zien. Hè? Zelfs tot op hoge leeftijd wensen ze dit blijkbaar. En bij die gedachte dacht ik meteen, oh, hier wil ik een boek over schrijven. Want het, je dat was, wacht even, wacht even, Dat wacht. was mijn Wa eerste... Je was niet gekwetst. Nou, ik trok daar natuurlijk heel snel die verklaring overheen. Hè? Zo van, nou, dat verlangen van op, op die hereniging, dat, dat is zo groot. Daar moet ik een boek over schrijven. Maar het werd nog stukken interessanter. Want eh, toen was ik inmiddels bezig het boek te schrijven. En ik vertelde het op een gegeven moment aan Noor. Ook met zo'n ondertoon van, pas maar op jij. <laughs> en eh, toen kwam ook dit voorval weer ter sprake. En toen verschoot ze van kleur en ze zei, maar Renate heb je toen dan niet gezien dat ik een grapje maakte? En toen dacht ik, oh... Hier heeft dus blijkbaar een kwetsbaarheid en een onzekerheid... over mijn eigen rol, waarvan ik me niet bewust was... mij enorm parten gespeeld. Dat denk je? Dat denk ik, ja. ja. Ik ben in een interpretatie geschoten om het mezelf makkelijk te maken. Maar toen besefte ik dat zelfs als je dus een hele prettige verstandhouding hebt dit er één is, tussen stiefkind en stiefouder... waarin het misverstand bijna ingebakken lijkt. Het is ontzettend makkelijk om elkaar mis te verstaan. Want er spelen ergens in je achterhoofd, blijkbaar... ik was het nooit eerder zo tegengekomen... maar allemaal gevoeligheden mee die je zelf niet goed Maar overziet. Denk je dat ze een grapje had gemaakt? Want dat ja, ben je... Nee, ja. dat weet ik. Want toen ze het zei, toen dacht ik... ik lijk wel gek dat ik me dat dan heb aangetrokken. Ze heeft zo vaak gezegd, echt met zoveel woorden... Dat ze, dat ze zo blij was dat haar vader en ik samen zijn. Dat heeft ze zo vaak kenbaar gemaakt. Ik had moeten weten dat ze dat toen op een andere ironische, rare manier bedoelde. En toen dacht je, met dat gegeven ga ik. Ja, en juist het, het de... idee van dat. Maar ook. Tot, nou, leg maar uit. Nou, dat, dat, dat, dat ingebakken misverstand. Want ik dacht, ja. Je kan het dus ook bijna niet goed doen in zo'n zo relatie. En dat. Uh, toen was ik ongeveer. Uh, nou, was ik een paar maanden op streek met het boek. Maar dat, dat besef heeft. Um, heeft de verdere totstandkoming van het boek erg veel goed gedaan. Maar nou, ook het wantrouwen natuurlijk, dat voortdurend... Ja, op de... precies. Ben jij, jij bent heel wantrouwend. Dus de vraagteken staat erachter. Ja, ik weet niet of ik nou in het algemene zin zo wantrouwend ben. Dat weet ik niet, waarom je, denk nou, je dat? Nou, dat denk ik op basis van wat je nu vertelt. Nou, ik weet niet of het wantrouwen is, maar in sommige situaties wordt er iets persoonlijks in je geraakt... waarvan je zelf niet bewust was dat het een, dat het een kwetsbare plek was. Ik denk dat het, dat, dat het veel eer was in dit geval. Ik had nooit, nooit van mezelf voorzien dat ik blijkbaar... toch zulke aarzelingen over mijn eigen rol... als stiefmoeder tussen aanhalingstekens had. Uh -huh. En ik had er ook nooit bestilgestaan dat je... of nooit expliciet bestilgestaan... dat je in die situatie ook altijd een hele hoop andermans verleden meekrijgt in je relatie. Want er is dus altijd de moeder van het kind van jouw geliefde. En dat waren dingen waar ik... omdat het allemaal zo gezellig en harmonieus ging... heb ik daar nooit zo vreselijk veel gedachten aan hoeven te wijden. Maar blijkbaar heb ik daar onbewust toch van alles overlopen... uitstieren met mezelf. Heeft zij het boek gelezen of niet? Ja, ik, ik heb haar het eerste exemplaar gegeven. Ik vind dat ik dit boek aan haar te danken heb. En zonder dit misverstand was ik nooit op dat boek gekomen, misschien. Je zei dat je, dat je ooit... Je hebt, je hebt over je zus die zelfmoord uh, pleegde. Heb je, heb je, dat, dat is non-fictie. Heb je wel geprobeerd meteen om uh, fictie te maken? Zoals David Fenn dat bijvoorbeeld heeft uh, gedaan. Hè? Dat, is, dat, is, dat is... Ja, The Legend of a Suicide. Legend of a Suicide. Dat is ook vertaald verschenen bij uitgeverij De bezige Bij. Waaruit, waarin hij vanuit verschillende perspectieven... over de zelfmoord van zijn vader schrijft... Heb je dat gelezen? Ja, ja, ja, prachtig boek. Waarom is dat zo mooi? Um, ja, het is, het is mooi, denk ik, voor, voor, voor iedereen. <laughs> het, is, het is prachtig geschreven, het is ontzettend spannend. Het speelt zich af uh, in een heel ongewone arena, namelijk Alaska. Dat vind ik ook altijd zo leuk, als je in een boek nog eens ergens komt... waar je normaal gesproken niet zo vaak komt. Um, maar ja, het is, het is voor nabestaanden van zelfmoordenaars nog extra interessant... want wat doet hij... En daaraan zie je dus dat je nooit en ten nimmer ervan afkomt. Uh, hij probeert wraak te nemen op zijn vader. He. Ja. In, het, in het boek keert hij een situatie om. En is het de zoon die de zelfmoord pleegt en de vader die daarmee opgezadeld wordt. En dat, dat vind ik dus... Ja, ik vind het wel heel veel zeggen over de diepte van zijn gevoel. Ja. Dat hij deze daad van, van exorcisme of wat is het... Het, het, het ziet er echt uit, in elk geval een wraakneming. Nou ja, wraak, boosheid, kwaadheid. Ja. Jij, jij vertelde dat je wordt gebeld door je vader. Weet je nog wat je vader zei? Ja, Anne-Marie is van het dak gesprongen. Zo zei hij het. Ja. En toen hing hij op. Kom je naar huis of zoiets, zal hij gezegd hebben, dat weet ik niet meer. En maar toen... mijn, mijn, mijn geest hield op met werken na die zin. En zoals ik zo even zei, ik dacht wel nee. Ik ging de telefoon op en ik ging weer terug naar bed. En was jij boos? Daarna ben ik verschrikkelijk boos geweest. Ik ben jaren boos geweest. Dat had je nog niet gezegd. Echt boos? Oh, hou op, hou op. En ik had heel toevallig nog heel, heel onlangs met mijn oudste zus een gesprek over... ik had wat familiefoto's moeten uitzoeken voor een of andere gelegenheid. En daar kwam ik mijn zusje weer tegen als, als, als peuter en als kleuter en als scholier... met al die optimistische, opgewekte onderschriften van mijn moeder eronder, weet je wel... En, en wat zat dat? Nou ja, hoe leuk ze was. Ja, en, uh, um, en ik zei tegen, tegen mijn zusje, tegen mijn zus, Ik zei, ik vind het gewoon nog steeds niet om te hebben. En de manier waarop ik dat zei, overrompelde mezelf. Toen dacht ik, ja, niet alleen doet het me nog steeds verdriet... maar ik vind het inderdaad gewoon ook nog steeds om razend over te maken. Ik vind dat je mensen met zoveel opscheept... Vragen. Ja, die nooit beantwoord zullen worden. Schuldgevoel. Machteloosheid. Daarmee heb je natuurlijk gelijk ook te, het antwoord op de vraag... waarom het je niet gelukt is om er tot nu toe iets over te schrijven. Ja, hoewel, dat is ook weer te simpel. Want dat is te David... simpel. Die David Van, die is volgens mij... Ik, die, die zit nog korter in het proces dan ik. Misschien doorloopt hij het sneller. maar Het was toen voor mij gewoon om de een of andere reden geen, uh, geen optie. Uh, een roman... Nee, maar de vraag is natuurlijk ook, hoe slaag je... Want jij vindt het ook een, een, een voorwaarde, dat, dat heb je verteld aan de hand van, van het verhaal van je moeder, die je En dat je, dat, je, dat, je dat, dat, dat, dat zware onderwerp toch ook nog op een lichte manier kunt ja. brengen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Ja, omdat het eigenlijk alleen maar de zaak aangrijpender maakt en navranter maakt. Doordat je er ook af en toe bijna schuldig om moet lachen. En ik heb in, in het boek dat ik wel heb geschreven uh, over de dood van mijn zusje... Uh, heb ik een paar fictieve verhaallijnen geweven. Geweefd? Geweven? Gewoven. gewoven. Die heel erg hilarisch zijn en die ik dus nodig had als tegenwicht... voor dat ontzettende zware verhaal over mijn eigen worsteling met haar dood. Maar misschien heb je wel gelijk. En was dat de reden waarom ik er nog geen... Uh, uh, ...romanuniversum voor heb kunnen vinden. Want daarin moet de boel veel samenhangender zijn... ...dan in zo'n boek zoals ik geschreven heb. En dat gewoon bestaat uit het machteloze getier... ...van een verlatene. Heb jij zo'n een, een, een, een schrijfplan? Weet jij nog hoe, hoeveel romans je de komende jaren wilt? Uh, nee, heb ik niet. Ik ben altijd dankbaar als ik weer bezocht word door een idee. En ik kijk niet verder dan dat. Ik kan ook niet aan meer dingen tegelijk werken. En werk je nu bijvoorbeeld ergens aan? Ja. Aan wat? Ook weer over een familie? Ik praat eigenlijk nooit over dingen. Nou, maar iets. Nee, je... nee, want ik ben bang dat het al onder mijn vingers vliegt. Je moet alleen maar ja of nee zeggen. Over een familie of ja. niet? Ja, waarom niet? Dat blijft gewoon altijd... Nou ja, ik dacht ook, toen ik de stiefmoeder uh, aan het schrijven was... God, er zijn eigenlijk zoveel soorten van buitengaatsmoederschap. moederschap. Hè? Ik heb het wel altijd over die... Moeders en dochters en zo gehad, maar je hebt ook inderdaad stiefmoeders. En je hebt uh, schoonmoeders en je hebt pleegmoeders. En je hebt allerlei moederachtige verbanden waar geen bloedbanden bij horen... en die daardoor weer voor hun eigen motoriek zorgen. Uh -huh. Weet je wat grappig is? Dit boek, De Stiefmoeder... dat is dus dit jaar verschenen is, ook, ook al herdrukt... dat heeft een enorme reeks positieve recensies gekregen. Dat is met eerder werk van jou wel eens anders geweest. Ja, nou en of. Dan riep je een, een enorme agressie op. Ja, ik weet niet wat er in veel recensenten vaart... als ze een boek van mij in hun handen ja, hebben. Ja, nee, <laughs> dat weet je wel, denk ik. Nee, dat weet ik echt niet. Nee? Zou jij het weten? Nee. Maar het is absoluut waar dat mijn, mijn werk of mijn persoon... of de combinatie daarvan roept ontzettend veel weerstand op. Ik heb zelf de theorie dat het ook te maken heeft... met dat boek over schrijven dat ik heb geschreven... Want eigenlijk stamt eh, het hakken met de bijlen uit, of, of vanaf dat punt. Eh, alsof ze het niet kunnen uitstaan. Dat ik laat zien hoe je dat doet. Een boek schrijven, waardoor ik het ook een beetje demystificeer. En ik ben natuurlijk sowieso altijd een beetje van het debunken. Je moet het allemaal niet zo veel heiliger maken dan nodig is. Ik heb het gevoel dat dat veel kwaad bloed heeft gezet. Maar hoe dan ook. Eh, Leuk is het niet, hoor. Ik uh, ga er ook helemaal niet stoer over doen. Want het is uh, heel vervelend om iets waar je met hart en ziel langdurig aan hebt gewerkt... Uh, aan mootjes uh, gehakt te zien worden. Was het ook het geval met het boek dat je over je ziekte hebt gemaakt, over ME? Dat nee, want ik. dat was voor die tijd. Dat was voor die tijd? Ja. Hoe is dat ontvangen? Dat is goed ontvangen. Maar goed, dat was natuurlijk ook weer geen roman, hè? Nee. Een dood enkele keer schrijf ik niet een roman. Um, maar ik ben... Uh, ik ben verrast en uh, verbaasd over, over de inderdaad zeer positieve ontvangst van, uh, oh, van dit boek. Dat boek. Hoe lang heb je, heb, je, heb, je, heb je last gehad van M.E.? Ik ben elf jaar ziek geweest, maar het ligt al, al wel weer tien jaar achter me. Ja. Ik ben echt uh, hersteld. Je, je bent echt hersteld? Ja. Maar elf jaar heeft dat geduurd? Ja. En wanneer wist je dat je daarover ging schrijven? Heb je daarbij nooit gedacht van nou weet je, dit is gewoon mijn persoonlijke domein? En er en, en, en de, de loopt ook wel ergens een grens en die loopt nu wel hier en that's it. Ja, ik leed aan een ziekte die uh, behoorlijk apocryf was, ME. Uh, ook wel uh, ten onrechte, of een rare term, het chronische vermoeidheidssyndroom genoemd. En ja, er waren toen ter tijd 30.000 mensen in Nederland die diezelfde ziekte hadden. En uh, ik wist dat ze allemaal werden afgekeurd door de keuringsarts uh, dat niemand begreep wat er in hen omging. En ik dacht, ja, het is mijn werk om dingen te verwoorden. Als ik het opschrijf, dan hebben heel veel anderen daar ook wat aan. Het was eigenlijk meer een soort van de wereld laten zien... kijk, dit is het nou. Dit, dit betekent het hebben van deze ziekte. Uh -huh. Je schreef over je moeder, die, die, uh, die dement werd. Een non-fictie over je zus, die zelfmoord pleegde, over je eigen ja, ziekte. Ja, op een, op een oeuvre van 27 boeken. Ja, drie, op... keer, drie keer iets echt uitgesproken autobiografisch, ja. Maar dan heb je, dat, dat wil ik toch nog een keer herhalen. Dan heb je nooit het idee van, nou ja, dit, dit, dit moet ik binnen, binnen, binnen, binnen mijn muren houden. Het schrijven is wat dat betreft gewoon. En de onderwerpen zijn, zijn, zijn groter dan, dan, dan jij. Zelfs dat wil je dan toch? Ja, als er, als er eenmaal een idee eh, echt postvat, dan dat zou het gewoon zo zonde zijn om het te laten lopen. En als het dingen zouden zijn. Uh, waarmee ik bijvoorbeeld iemand anders zou schaden of, of echt kwaad zou berokkenen. Misschien dat ik daar wel voor terug zou deinzen, maar dat was in al deze gevallen niet aan de orde. Hoe is het daar eens opgehouden? Want elf jaar hè? heb je... Ja, het, of... is, het is op een gegeven moment binnen een periode van ongeveer een jaar is het geleidelijk uitgeziekt. Kreeg ik goede momenten, die goede periodes werden en die steeds langduriger en frequenter werden. Het was net alsof mijn lichaam zich weer herinnerde hoe het moest. Echt zo? Alsof ja. je lichaam zich dat herinnerde. Is je schrijven er ook door veranderd? Want je, zegt, je, je zei aan het begin van dit gesprek hoe belangrijk het is... om, om als je ook, ook het over tragische onderwerpen hebt... om daar altijd een lichte toon in te houden. Maar ik kan me voorstellen dat het af en toe gewoon helemaal niet lukt... en dat je dat ook helemaal niet wilt. Ja, maar toch moet je dat dan wel doen als je aan het schrijven bent. Dan, want Kijk... In een dagboek of zo kun je natuurlijk gewoon al je particuliere sores... Uh, op papier kwakken en dan maakt het niet uit hoe het erbij staat verder. Maar als je wil dat het tot een ander doordringt... dat een ander het ook werkelijk in zijn hart kan sluiten... ja, dan zul je er allerlei technieken op los moeten laten. En één daarvan is het, het, het glijmiddel van de lach. He, de lach ontwapent. En wie ergens om moet lachen, die ziet dus ook per definitie... dat er twee kanten aan een zaak zitten. Lachen is relativeren en dus ja, dat, dat, dat moet ik dan natuurlijk ook gewoon bewust inzetten. Ja, dat kan natuurlijk ook alleen maar... Ik herinner me een, uh, een, uh, een heel mooi verhaal van de uh, inmiddels overleden psychiater Tas. Een hele beroemde, bekende psychiater die ooit... Die, die interviewde ik en die vertelde een verhaal over uh, een familielid van hem... dat de deur niet uit kon tijdens de oorlog. En het verhaal was dat dat niet kon omdat uh, dat familielid niet helemaal goed bij het hoofd was. Dus als hij dan de strade, kon, kon hij die, die verdwalen. En toen zei hij, maar ja, we, we kwamen natuurlijk op een bepaald moment achter, ik althans... dat het was omdat hij dan opgepakt zou worden door de Duitsers. En ik zei, wat was je reactie toen? Toen zei hij, ja, dan ben je heel hard gaan lachen. Want dat is de reactie van iemand die iets, iets snapt. Maar dan moet je het eerst wel snappen natuurlijk. Ja, maar het hoort ook bij uh, je werk als schrijver om te zorgen dat mensen het snappen. Maar dat is natuurlijk met je zus vooralsnog het grote, grote ja, dat, probleem. Ja, dat, dat zou het grote probleem kunnen zijn. Dat je eigenlijk alleen maar over dit raadsel kunt schrijven. En dat, dat toch altijd onoplosbaar zal zijn. Heb je wel eens in gedachten? Als je, als je, als je daaraan denkt hè? en aan dat boek dat je ooit nog wilt maken. Dat wil je, neem ik aan. Nee, ik heb geen wensboek. Nee? Nee. Maar over die zus, die, die fictie. Nee, dat is ook niet zozeer dat ik dat zou wensen, maar... Toen ik er de Cijs over schreef, toen deed ze gewoon de romanvorm niet aan mij voor. En ik, ik denk niet van, oh, als ik dit of dat boek heb geschreven... dan heb ik het ultieme bereikt waarvan ik droom. Want ik zie meer mijn hele oeuvre in samenhang. En het hele, het, ja, de som der delen, daaruit moet de symfonie op klinken, weet je wel. En het, het gaat dus eigenlijk niet zozeer om de individuele boeken. Laten we met nieuws eindigen. Want dat was vandaag in het nieuws. De ja, e dat is echt goed nieuws. De e-books, die ja, gaan in btw omlaag. De btw. Van... Allemaal schrijvers worden er heel nerveus van en, en uitgevers ook. Maar jij vindt het goed nieuws. Ik vind het zeer goed nieuws. Het is overigens nu net besloten, uh, gisteren of vandaag, in Brussel. En dat wil nog niet zeggen dat dat morgen in uh, Nederland geëffectueerd zal zijn. Maar de weg daarvoor is nu vrijgemaakt. Uh, de, de btw op papieren boeken is 6%. We hebben de wet op de vaste boekenprijs en allerlei beschermingen... Uh, in economische zin, uh, om het boek in zadel te houden. Maar e-books vallen daar buiten. En daarop zit een uh, btw-tarief van 19 procent. Als dat uh, tarief nu omlaag gebracht zou gaan worden... dat betekent dat de e-books goedkoper worden. En naar mijn gevoel zullen goedkope, zeer goedkope e-books... Uh, een digitale, of ik moet zeggen een legale digitale leescultuur... Bevorderen. Nu is er heel veel piraterij, omdat die e-books relatief veel te duur zijn. Die zijn nu 80% van de papierenprijs. En dat heeft onder meer te maken met het, met het hoge btw-tarief. Maar als, de, als die e-books goedkoper kunnen worden... dan zullen mensen sneller geneigd zijn om een paar euro ervoor te betalen... en ze legaal te downloaden en zich niet in de piraterij te begeven. Goed. Dan mag jij je nu even in een ander soort piraterij begeven. Dat is namelijk het voorlezen tenslotte van dit uur. De eerste pagina van je boek. Mm. En dan gaan we thuis allemaal beoordelen hey. waarom dit geslaagd is. Hoe lang is het al geleden dat ze in haar eentje in een hotel verbleef? Eenmaal getrouwd ben je geneigd aan elkaar te klitten... als de twee kersen aan een steeltje die je vroeger als kind om je oren hing. Ook nogal lang geleden. Het verrast haar hoe prettig het is om even niet aan iemand anders vast te zitten. Armslag, beenruimte. Toen ze thuis de deur achter zich sloeg, had ze deze opluchting niet voorzien. Het was helemaal niet de bedoeling geweest dat ze alleen op pad zou gaan. Maar blijkbaar doet het iets met je... wanneer je in je eentje een nacht op een ferry doorbrengt... en vervolgens een paar honderd kilometer over onbekende wegen rijdt. Onderweg is ze een andere versie van zichzelf geworden. De oude Claire de eigenlijke Claire. Daarom hebben zakenreizen dus zo'n dubieuze reputatie. Wie ver van huis uit een vliegtuig stapt... en dat hoeft niet eens Shanghai Airport te zijn... is niet meer de persoon die op Schiphol... door een liefhebbend gezin werd uitgezwaaid. Achter de piccolo loopt ze de kamer in. De vloerbedekking is zo dik dat hij veert. Er ligt een gouden zweem over... die zich herhaalt in de stof van de gedrapeerde gordijnen. De piccolo vlijt haar koffer liefdevol neer op een speciaal daarvoor bestemd meubel... met gekrulde poten. Dat maak je niet vaak mee, dat iemand een koffer neerlegt... alsof het zijn vrouw is. Aldus, Renate Dorrestein. Eerste pagina van haar boek. De stiefmoeder. En dit was Brans met boeken vanaf Crossing Border. Het internationale literatuurfestival in Den Haag... dat hier vanavond nog doorgaat. En ook morgenavond... Is dat festival hier in Den Haag? Dadelijk na 8 uur. Max met twee dingen. En Margreet Rijntjes praat vanavond met Anita Witsier, die vandaag een lintje kreeg. Maar dat na het nieuws van 8 uur.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 tribune, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Schaal, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, zaakjes visser en een voetballer. Luc heeft speet. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen, een dan je denkt. Erkende verhuizen.nl?